Het leek omdat zijn tv Het ja, toevallig niet meer ducht Hij stond eens op Voor dag en daar, Dat hij zijn tv Laat maken wou En nauwelijks buiten, Zag hij het meteen Barsen van de Aan. Ik ben jullie koningin, en hey, gek Mijn bloed is beter, dus, dus houd hou je, je bij De een noemt zich socialist, links of liberaal Dat was allemaal de dezelfde wat daar Zo vreemd als hij zich wel niet gedroeg Dat was voor een toch bewijs genoeg De verstandige woorden die ja. hij had de werden nee. door de media gedroegd Ze zeiden toe als ons zwicht. en zwichten Hij werd gestompt, bespuugd, geslagen. Hij kon nog vluchten naar zijn wagen. Nu zit hij zwijgend voor de buis. Blij dat hij leeft in zijn rijtjes huis.